Video. Dat klinkt naar meer. kaartjes, daar zat, naar uh, Alloa Radio, het is week 38 en het is zondag 18 september 2016. Ik ben DJ Jaap en we hebben natuurlijk ook uh, Jacco aan de andere kant. Hallo Jacco. Ja, goedenavond. Uh, Warme zomeravond mag ik wel zeggen, nog steeds een ja, beetje. Ja, Zeg je dus, Goedenavond allemaal! En, uh, ja, het is bijna Prinsjesdag, hè? Ja. Dus, Oeps, uh, <laughs> dinsdag, aanstaande dinsdag, de 20 twintigste. En uh, ja, het schijnt uh, dat we allemaal uh, een beetje op vooruit gaan. Nou ja, het zal allemaal wel kunnen. Natuurlijk mooie verkiezingsbelofte zijn. Want meestal heb je dan de algemene beschouwingen, en dan gaat dat weer niet door, en dit weer niet door. Maar dan moet ik even kijken hoor. Nee, nou, ik hoor echt geen bron hoor. Nee, dat ja, nee, is ik, nee. ik het. Ik kan het ook niet horen, want wat ik opneem kan ik niet... Eh, vroeger hoorde ik het zingen rond de luidsprekers. Ja. Kon ik het wel via mijn hoofdtelefoon beluisteren, maar dat lukt ook al niet meer. Hoe dat kan, weet ik niet. Maar ik kan het niet na-checken, want ik kwam daar van de wijk achter. Of gisteren was dat ja. En toen, uh, nou, ik denk: nee, maar we gaan een proefopname. En ik luister terug. En dan ik kon alleen maar brommen. Met heel op de achtergrond de muziek. En ik kreeg het mij niet goed. Nou, heb ik de stekkertjes. Uh, die zaten verkeerd. Want ik had de blindelingse stekkers uh, verkeerd gedaan. En eens zit een beetje. Ja, ik weet niet hoe dat kan. Maar af en toe bromt hij en dan weer niet. En dat vind ze heel irritant. En zeker als ze het niet na kan luisteren. Want als ik er maar even aankom. Nou, dan uh, overstemt de brom alles. Maar uh, normaal gesproken moet die helemaal bromvrij zijn. Want ik heb het vanmiddag geprobeerd. Nou, toen ging het perfect. Maar ik moet misschien een nieuwe, een nieuwe kabeltje kopen of zo. Nou, nu klinkt hij in ieder geval ook weer hartstikke goed. Oké, okay, want uh, ja. Kijk, jij hoort de muziek te net keihard. Maar dat, gaat, dat is niet via de opname. De opname heeft het geen invloed. Het kan zijn dat het bij jou via Skype wel hard binnenkomt. Maar als ik dat niet doe, dan is het gewoon te zacht, weet je wel. Want mm -hmm. hoe dichter je hem bij de uitspreker zet, of tenminste, ja, hij zit er nog ongeveer, nou, 80 centimeter vanaf of zo. En uh, <coughs> dan moet ik hem een beetje hard zetten. <coughs> en hij ja, komt dan wel niet in het maar anders dan, uh, ja, dan klinkt het allemaal zo hol, weet je wel. Als je het verafs uh, doet. Dus vandaar dat het bij jou dan uh, mogelijk via de Skype wat harder klinkt. Ja, en als ik de microfoonknop terugdraai, dan, eh, dan zag ik dan eh, die ledjes uitslaan. En ik denk, wat, hey, wat is dit nou, En toen luisterde ik er terug. En toen hoorde ik een brom, jongen. maar ze zo zou je maar een hele uitzending bezig zijn. Zo'n podcastopname. Zonder dat je het in de gaten hebt. En dan ga je, ben je klaar na een uurtje, zeg maar. Ik ga terugluisteren, je wordt alleen maar brom. Heb je een uur lang alles voor niks gedaan? Is mij wel eens gebeurd. Ja, dat is heel vervelend. En dan heb je iets heel leuks in elkaar gezet, weet je. Ja. Echt perfect, weet je. Kan niet daar En dan gebeurt je dat, zeg. Nou, dan heb je echt de P erin, hoor. Er is trouwens een hele leuke uh, televisieserie over een gozer die podcasts maakt vanuit zijn schuur. Oké. Okay. Vind ik echt een hele leuke serie. Als je in Nederland uh, niet op tv. Okay. En uh, de serie heet uh, Meren M-A-R-O-N. Ja. En het is een soort van uh, comedy -serie. Ik zal Voor jou zal ik de link in de, uh, in, in de Skype-chat plakken. Ja. Waar je afleveringen kunt bekijken. En ik vind, ik vind het een hele leuke serie. Misschien. Is dat van de BBC of zo? Uh, nee, uit Amerika. Ah, oké. Okay. Ja, het voordeel, kijk het voordeel met podcast. Dat is dat je natuurlijk zo vaak kan luisteren wanneer je wil. En wanneer je maar wil. Dus als je geen tijd hebt om te luisteren. Zoals met een live uitzending. Je kan niet altijd luisteren. En dan maken ze tegenwoordig ook wel podcast podcastopnamen daar weer van. Dat je het alsnog kan terugluisteren. Maar goed, uh, maar het is wel handig. Want het is dan wel niet live. Maar het is wel recent opgenomen. Misschien ja. uh, een uur ervoor of, of, of een dag ervoor, maar het is wel vrij recent. Nou, ik probeer de woensdag er ook bij te pakken. Of anders, ik wil het eigenlijk twee keer per week doen om een, een beetje luisterhuis vast te houden. En, uh, dus ja, ik, maar, ja, het is toch al een stuk of zeven keer beluisterd ofzo. Zag okay. ik, uh, nou, ik, de... weet, ik weet in ieder geval één ding. Um, ik zat zo eens uh, een beetje door internet heen te bladen over uh, tips en zo van podcasts en zo. Mm -hmm. het, um, het grote probleem van podcasts, of als je bijvoorbeeld, dat geldt ook een beetje als je bij een onbekend radiostation uh, zit, of een kleiner radiostation. Nou ja, dat zeg ik het eigenlijk zelf al, is bekendheid, zeg maar. Ja. Uh, uh, als je zeg maar, echt een, een podcast wil hebben die, uh, die, die goed beluisterd uh, wordt, zeg maar. En, uh, en, en ja, goed beluisterd. Goed beluisterd, dat is ieders voor zich. Hè? De een is blij met, uh, met, met, met 50 luisteraars en de ander wil de 50.000, Dus uh, dat is natuurlijk heel erg persoonlijk. Mm -hmm. Maar het staat of valt met adverteren. Zeg maar. Dus gewoon op alle sociale media... inderdaad zitten... en maar constant reclame maken... voor je podcast. Mm -hmm. Daar staat valt het mee. Want mensen... Kijk, mensen weten niet dat het bestaat. Mensen moeten het kunnen vinden, ja, weet tuur. je wel? Mm -hmm. Anders dan, ja, ik bedoel, mensen komen er niet zomaar per ongeluk langer. Dat, dat, uh, dat gaat niet gebeuren, want er zijn miljoenen podcasts of kleine radiostationnetjes. Ja. Kijk, en de, groot, de, de, de grote stations, 538-3FM Radio 1, die weet iedereen te vinden, zeg maar, weet je wel? Ja. Uh, maar wil je gewoon raad Er zijn heel veel mensen die het gewoon leuk vinden om vanuit hun schuurtje of zonder kamertje radio te maken. Ja, dan, dan moet je gewoon echt uh, inderdaad en de, en de Facebook en de Twitter en, en, en ja, uh, misschien een, een, een, een, een, uh, een uitzending op, uh, op YouTube zetten of wat dan ook, uh, weet ik veel. Weet je wel, gewoon ja, stevige reclame maken. Hoe meer reclame je maakt voor je uitzending, ja, hoe meer luisteraars je hebt. Ja, precies. Want uh, ja, je hebt in Amerika en die, uh, was ook een Aloha radio. En uh, die zat ergens bovenaan de lijst bij Google. Als je Aloha radio aanklikt, kom je bij Aloha Joe. En die komt uit Hawaii. En uh, ja, dat, dat station bestaat ook al wat jaartjes. Aloha Joe, en die schijnt heel populair te zijn daar. En, uh, nou die staat wel ergens bovenaan, weet je, in de zoekmachine. Mm -hmm. En, uh, ja, die website van uh, Alloa Radio Nederland, zeg maar, <laughs> nee, daar moet je echt uh, naar zoeken. Kijk, als je het aanklikt, alloa radionl ja, dan, uh, dan, je typt dat in, dan vindt hij hem meteen al, weet je. Ja. En, uh, maar, uh, ja, <laughs> het is wel lach hoor. Ik denk dat ik er eens NL achter ga zetten. Want je ziet ook wat ik ingetypt heb. En als ik er nou NL achter plak, dan moet je dat ook in de zoekmachine nog makkelijker vinden. Ik denk dat ik dat eens ga doen. Het heet gewoon Allo Radio, dan zet ik er gewoon NL achter. Dus, eh... Ja nou, inderdaad en overal gewoon linkjes, uh, linkjes uh, ja, gewoon direct, ik, directe dat... linken naar de uitzending. Ik heb ook uh, met Twitter, mijn Skype zelfs en mijn Facebook heb ik al, want uh, daar kan je ook een, een webadres opzetten in je profiel en dat heb ik ook gedaan. Nou dat ben ik in ieder geval nog makkelijker te vinden. Maar het mooie is, dat we hebben die uh, Tumblr eraf gegooid, maar via die Tumblr zijn ook aardig wat bezoekers geweest moet ik zeggen. Dan kan ja. ik dat ook zelf geweest zijn. Want, ik, want als je er zelf steeds op kijkt, dan wordt dat ook gezien als luisterafkijker. Ja, maar, oké. Okay, maar er zit uh, zelfs de... eentje uit Amerika, ergens in Amerika, die, die op die site is wezen kijken. Ik weet niet of die ook geluisterd hebt. Ik denk, het, ik, ik denk het wel, want volgens mij was dat een van de, mijn Facebook-vrienden die uh, oh, even gekeken okay. heeft dat, uh, Oh, dat zou best kunnen, ja. Mensen daar kregen commentaar op dat ze dat gekeken hadden, ja. maar ze konden het niet verstaan, want het was Nederlands. Ja, natuurlijk. <laughs> ja, ja, ja. Dus, uh, ja. Okay. Nee, maar hoe heet dat, ja, uh, ligt er een beetje aan of wat er genoteerd wordt unieke luisteraars zijn, of dat uh, ze dezelfde IP-nummer over en over, ehm... Uh, um, of ze dezelfde IP-nummer over en over uh, opnieuw tellen of dat is, Ik zie plaatsen, op de, want ik ken op mijn site, als ik ga inloggen, dan kan ik op de site zien uh, welke plaats ze vandaan komen. Ik zie geen IP-adres, ik weet ook niet wie het zijn, maar daar staat uh, voor elke plaats wel één, alleen de meest uit Den Haag, maar dat ben ik zelf denk ik. En uh, er zie ik allemaal plaatsen uit Nederland, uh, van, van elk een sommige twee. En, uh, waarvan plaatsen waarvan ik denk, daar ken ik niemand van, weet je wel. En de Lier eentje, nou, die, dat is waarschijnlijk Vlinder, de Lier. Uh, ja, het kan ook zijn dat, dat haar server via de Lier werkt, want ze woont zelf gauwelijk ergens bij Schavenzand of zo. En, uh, <coughs> maar dat kan ook gebeuren, dat uh, ik heb een keer gehad toen. Eh, toen had ik via Amsterdam eh, een link. Dat was zo'n. Eh, toen heette het nog. Uh, hoe heette dat nou? Het uh, Planet van een KPN. Toen heette het Planet. En toen was, had ik een, een IP-adres via Amsterdam. Heel raar. Was in het begin was dat. <lacht> en ik. oh <au. lacht> Ik denk dat iedereen denkt dat ik in Amsterdam zit. <lacht> nou ja, dag. Ja, het is alweer een tijdje terug. Nou, toen had ik uh, die, die uh, internet genomen op uh, toen nog Cassema's, is een had Sigo geworden. En de mensen vonden het zo raar. Ze zagen twee verschillende IP-adressen. Ja, dat klopt. Planet en Sigo. Maar ja, toen nog Casema dan. Maar ik zat nog vast aan mijn abonnement van Planet. Dus die moest ik natuurlijk uh, eerst opzeggen. En toen heb ik lekker... Uh, uh, ik maar gehouden, zeg maar. En ja, het is nou psycho geworden, maar ja, het internet zelf werkt uitstekend bij ze, dus, ja, dus, uh, sommige oh, mensen zwieren bij KPN, en, en het zal best een goede provider zijn, maar ik vind ze hartstikke duur. Want als je bij de, door de bank neemt, als je, als je, kijk, ze zijn eigenlijk allemaal even duur, want als jij, ze zeggen wel, uh, KPN of nee, hoe heet dat bedrijf? Het is een ander bedrijf die beweert dat Ziggo uh, acht keer verhoogd hebt. Maar als je kijkt, als ze bij hun zitten en je neemt het hele volle pakket, ben je ook net zo duur kwijt. Dus dat is allemaal Want Nou snap ik waarom ze zo goedkoop zijn. Je hebt een kleiner pakket met minder tv-zenders en misschien uh, een telefoonnummer waar je dan de meeste nummers niet gratis zijn. Uh, dat als je dan met de, iemand belt van de, die dezelfde uh, een provider heeft, dan is het nog gratis ook. En dat heb je dan waarschijnlijk niet als je dan uh, een goedkope pakket hebt. Dus voor een tientje meer kan je gratis Maar mensen bellen die hetzelfde pakket hebben. Of tenminste dezelfde abonnementen zijn. Uh, uh, dat hebben ze bij SIGO dan onder andere. Maar bel ik nou naar iemand die geen SIGO heeft, ja, dan moet ik het natuurlijk wel uh, betalen. Dus ja, het drukt wel de kosten natuurlijk. Als je meeste kennissen ook bij SIGO zitten en die hebben ook telefoon dan ja, dan kan je. Dat tientje spaar je dan weer uit, als het ware. Dus, hè? Kijk, ja, nee, inderdaad. Uh, nou ja, ik, uh, eigenlijk. Ik denk dat we allemaal veel te veel betalen voor de dingen die uh, Dat uh, die we, Grote bedrijven denk, onderling, onderling. We, we, we bellen ook vaak mobiel, hè? Maar dan komt ook, we bellen ook vaak mobiel. Dus eigenlijk is het zinloos, dat vaste nummer. De meeste bellen mobiel, ik ook hoor. Ik zit gewoon thuis in mijn, in mijn eigen huis. Zit ik ook mobiel te bellen? Ja, ik ook. Het, het gaat toch raakken. van me te goed af. En ik betaal ook een maand 15 euro. En het gaat toch van me te goed af. Nou, anders betaal ik ook weer van niks, weet je. Dus eigenlijk is het zinloos als een vast nummer zo handig Want die krijgt er nou eenmaal. En dan gaan we niet gebruiken dan. Dan ben je altijd nog goedkoper. Want als je een abonnement neemt alleen maar op je tv en je internet. Dat betaal je ook weer meer, weet je. Dat is ook zo, zo raar geregeld allemaal. Je zit altijd op dat telefoonabonnement vast. Als je een pakket wil. Ik niet zeg niet alleen maar internet en televisie. Uh, je, zit, je zit altijd vast aan een telefoon. Uh, en bij anderen juist andersom. Weet je. Dan moet je uh, een televisiekanaal hebben. Anders kan je geen internet nemen. En bij sommigen kan het wel. Bij Zeeland kan het wel apart. Hè. Dan kan je zonder een tv-abonnement... Dan kan je uh, telefoon en internet nemen. Maar nou, dat heeft te maken met de religieuze achtergrond. Uh, uh, er zijn veel uh, uh, zware gereformeerde uh, gelovigen in, in Zeeland en die willen geen televisie. En dan hebben ze alleen uh, bij Zeeland net uh, zonder tv met alleen telefoon en internet. Maar je kan wel tv nemen hoor. Maar dat kunnen ze dan uit het pakket laten. Dus dat is de enige provider in Nederland die dat doet. Ja, dus, die, die uh, gaan stemmen gewoon naar mijn ja, uh, via, via, via de computer kan je ook tv kijken, dus ik zie ja, het verschil gaan niet. Maar die hebben gewoon een computer, waar de dingen zo op zolder staan of ergens in een kastje. Nou, die hebben een computer gewoon open in de kamer, want internet mag je wel hebben. Dat is heel raar, want internet zie je nog veel meer rotzooi dan op de televisie. Maar goed, het is aan jezelf of je het wel ziet of niet. Als ja. jij niet wil kijken, dan kijk je gewoon helemaal toch niet, lijkt mij hoor. Ik bedoel, als jij denkt, dit vind ik schokkend, en je weet het van tevoren, dan ga je, lijkt mij, niet kijken. Dus, uh, tenminste. Maar in ieder geval, uh, ja? dat uh, dus, uh, uh, gisteren uh, uh, heb jij uh, een programma gezien over Facebook. Een programma over Facebook, ja, ja dat was het. Jij stuurde uh, op, mij daar een berichtje over. Dat was op, op het kassa, van. op kassa was dat. En uh, dat uh, Facebook, die uh, dat ook al heb. Stel nou voor: jij hebt geen Facebook, je hebt wel een app. Nou, en ik heb jou, uh, uh, ik heb wel Facebook. Jij staat niet bij mij, omdat jij natuurlijk geen Facebook hebt. Maar omdat mijn nummer geregistreerd staat bij Facebook, kunnen ze via ja, het nummer zien dat, jij, uh, dat ik jou in mijn contactenlijst heb. Ze kunnen in mijn contactenlijst kijken. Mm -hmm. En zodoende weten ze, hé, hey, dat nummer kennen we niet. En dan hebben ze dan ook jouw nummer, ondanks dat jij geen Facebook hebt. En dan krijg je ineens reclame op je WhatsApp en denk, huh? Moet ik daar nou mee? Dat ken ik niet, dat bedrijf. En dat doet Facebook. Ja, dat... Uh, dat flikken dat, ze dat... gewoon. Ongevraagd. Oké, okay, en voor diegene zeg maar, die zich dat afvragen... Ik heb hier een, een, een lijstje... En uh, ik moet even kijken waar ik die nou gelaten heb. Dus je altijd zien dat ik dat zo ga. Ik, ik, ik had een heel mapje aangemaakt van uh, uh, wat Facebook uh, allemaal weet van jou. Zeg maar. Oh, heel veel, heel veel. Ja, Ze hebben zelfs een boek uitgebracht. Dat de mensen de, die waren er zich soms vaarden. Maar er is zelfs een boek uitgekomen. Ik weet helaas niet meer hoe het heet. Maar ze schijnen meer van je, je te weten dan wat je zelf denkt. Het boek is te koop. Ik weet helaas niet meer hoe het heet. Dat was dochter oh, ja. bij de wereld draait door was, dat geloof ik. Nou, uh, zullen we even beginnen? Ja, begin maar. Ik, ik, heb een, uh, ik heb de eerste... Als eerste begin ik over de lijst. Wat weet deze boek van jou? Je naam, je geboorteplaats, je geboortejaar, je verjaardag, je geslacht... de stad waar je woont, de steden waar je gewoond hebt... de stad waar je geboren bent... je adres, je huidige adres, je telefoonnummer... waar je bent op dit moment... welke bedrijven en winkels je bezoekt... waar je in de plaats waar je woont op dit moment bent... Je e-mailadres, je baan, je baangeschiedenis, hoe lang je daar werkt, welke banen je hiervoor hebt gehad, wanneer je veranderd bent van baan, je relatiestatus, of je stiekem vreemd gaat, vorige relaties, oude relaties, seksuele voorkeur, wie je vrienden zijn, wat ze doen, waar ze zijn, waar ze heen gaan, welke baan ze hebben, welke relaties ze hebben, welke telefoonnummers ze hebben. Hoe vaak jij online bent, hoe vaak je actief bent op andere sociale media... waar je naar googelt, waar je naar via MSN-search of Microsoft-search naar zoekt... waar en wanneer je inlogt op Facebook of op Facebook Messenger... De, op welke locatie je dat doet en hoe lang je daar op die locatie bent... en uh, uh, of je daar wat gekocht hebt, ja of nee. Plaatsen die je bezocht hebt schermnamen, oude, oude inlognamen en inloggegevens, je complete adresseboek van je mobiele telefoon, het adresseboek van je familieleden en vrienden en uh, profielgenoten, je religie, je politieke voorkeur, de talen die je spreekt, je IP-adres, je MAC-adres, je huisadres, alle grote levensgebeurtenissen, post op je profiel, post op de profiel van je vrienden, je lievelingsbands, muziek, tv-shows, films, de liedjes waar je op dit moment naar luistert op je mobiel. De films waar je op dit moment naar kijkt op je mobiel. Films die je gezien hebt op je computer of je mobiel. De boeken die je aan het lezen bent. De boeken die je gelezen hebt. de programmas De video's die je bekeken hebt op YouTube. De videogames game, video die je speelt of gekocht hebt. Lievelingseten. Uh, wat je op dit moment drinkt. Wat je op dit moment eet. Restaurants waar je bent gaan eten. Uh, terugkomen op wat je... Uh, Ah, onthoud even wat je op dit moment drinkt en wat je op dit moment eet. Want daarbij zou je de vraag stellen, hoe kan dat? Ga ik zo beantwoorden. ...activiteiten waar je hebt deelgenomen, uh, wedstrijden die je hebt bezocht, activiteiten waar je uh, je steun aan hebt verleend... ...nou ja, alle websites die je hebt bezocht, sportploegen waar je fan van bent, je favoriete sportmensen... ...mensen die jou inspireren, je favoriete kledingmerken waar je jouw kleding koopt, hoeveel je ervoor uitgeeft... ...evenementen waar je bent geweest, evenementen die je nog gaat bezoeken... ...alle evenementen waar je vrienden zijn geweest, de foto's die je post natuurlijk, privéberichten die je stuurt... Groepen waarvan je lid bent, netwerken, welke dingen je allemaal geliked hebt en welke dingen je allemaal getweet of retweet hebt. En denk erom, dit is nog steeds Facebook. Pagina's die je niet langer lijkt, die je niet langer leuk vindt. Artikels waar je op gereageerd hebt, kranten waar je op gereageerd hebt, of nieuwsites waar je op gereageerd hebt. Enquêtes die je invult, mensen met. Wie jij samen op een foto staat, de mensen met wie je uitgaat, vriendschapsverzoeken die je gestuurd hebt, die je geweigerd hebt, profielen die je uh, bekijkt, stiekem zonder dat, uh, zonder dat je ze lijkt of toevoegt of wat dan ook, welke profielen je het meest bekijkt, uh, Slash stalkt, apps die je gedownload hebt, hoe jij je op dit moment waarschijnlijk voelt, op welke advertenties binnen en buiten Facebook je klikt en al je creditcardgegevens. Klopt, ja, je, je microfoon plopt uh, een beetje. Ja. Maar dat is, dus de hele, dat is dus verschrikkelijk veel. Ja, dat is zeker veel. Maar ik kijk er niet gek van op hoor. Maar Het enige wat ik... je eraan kan doen. Is iedereen zijn Facebook wegdoen. En dan kun je wel zeggen. Ja, maar dan ben ik mijn kennis kwijt. Dat is het. Maar, maar, maar ik vind het gelul. Want toen Facebook nog niet bestond. En internet. deden we toch ook met de dingen die we toen hadden. Ze doen nou net alsof we niet zonder kan. Maar we kunnen best zonder internet. Ja, mensen, mens, ik hoop eerlijk gezegd. Binnen tien jaar dat gaan gewoon over is. Dat internet niet meer bestaat. Dat hoop ik. Want dan pleur ik mijn computer er al pak in. Ja, dat doe ik echt. Ik kom even terug op, mm. uh, op eentje. Die, uh, die, die, die ik ook net opgenoemd heb. En die, uh, um, die Facebook. Die, of die heel erg raar is. Wat je op dit moment eet en drinkt. Hoe kunnen ze erachter dat, komen dan? Uh, dat, dat is natuurlijk een hele bizarre... Nou is, er, uh, nou is dat al een paar keer door diverse, um, uh, door diverse mensen is daar uh, opgevallen, dat als jij naar uh, de, de Lidl gaat, of je gaat naar de Aldi, of de Albert Heijn, of de Super de Boer, of de ja, Dirk Blok. Ja, dan heb je je telefoon bij en, je en dan kunnen ze dat zien. Ja, je hebt je je telefoon bij je. En... Uh, je betaalt daar misschien, bijvoorbeeld bij de Albert Heijn, zeg maar, heb je ook nog de bonuskaart. Hè? Ja, oh, dat kunnen ze ja. ook... Uh, ja. en het rare is dat, het viel mensen op, dat als ze uh, daar past geweest waren, dat ze dan advertentie van die winkels op hun Facebook zagen. Ik zal je nog eens wat vertellen. Ik heb op Ridder Radio iemand horen praten over die bonuskaart. En die, die zei ook van, ja, ze kunnen, ook nou, waar heb je geen internet, niks. Die bonuskaart, kunnen ze zo en zo zien wat je hebt gekocht. Ze mogen bijvoorbeeld geen camera boven de kassa hangen voor de beveiliging, voor dat je niet, uh, voor zakkenrollers of wat ook. Ja, maar de bonuskaart niet. registreert dan. Maar inderdaad, die bonuskaart, dat kunnen ze inderdaad. Maar als jij een bonuskaart neemt, joh, je kunt ook zonder te registreren. Ze dus krijgen wel een registratiekaartje erbij. Maar als je hem niet invult, kan je hem gewoon blijven gebruiken. En krijg je gewoon kortingen. Anders is misschien je rml mailparsen Die is wel geregistreerd. Nou, voor die bonuskaart, daar heb ik wel een tip voor. Nou, gewoon meerdere kaarten nemen. Nou, ik heb er wel een tip voor. Ja? Uh, een tijdje geleden, ik denk vorig jaar of zo... stuurde Albert Heijn naar ieder huishouden een bonuskaart. Dat... Is een geregistreerde kaart. Die ja. staat op jouw adres hmm. en op jouw naam. Wat je kan doen is die gewoon wegflikkeren. Naar de servicebalie gaan van de Albert Heijn waar je heen gaat. Hmm. En daar om een bonuskaart vragen. Dan krijg je een blanco kaart. Klopt. En uh, omdat ze die zo persoonlijk aan je geven. Uh, hebben ze geen op dat moment geen informatie over jou. Hmm. En dan heb je. Dat heb ik dus ook. Ik heb een ja, blanco kaart. Ja. En uh, op die van die kaart kunnen ze wel, als ik, op het moment dat ik afreken alle artikelen zien die ik daar gekocht heb. Maar ze kunnen niet zien wie ik ben. Ja, oké. Okay. Maar aan de andere kant, als jij gaat pinnen, kijk als je contant betaalt kunnen ze dat niet zien. Maar als jij gaat pinnen, dan, ja. dan heb je kans, want die computers die kunnen heel makkelijk zien van hij die zien steeds hetzelfde bankrekeningnummer met dezelfde uh, bonuskaartnummer en dan ja. kunnen ze ook zi zien en dan kunnen ze voor mij ook achter je adres zelfs komen. Ja, dus in principe eh, eigenlijk moet je dan leggen, gewoon contant betalen. Doen. Gewoon altijd contant betalen dan. Mm -hmm. Ja. Nou heb ik voor Facebook heb ik een aantal tips voor onze luisteraars bij elkaar geschaald uh, om Facebook in te binden. Dat is echt heel moeilijk. Daar daar gaat tijd in zitten. Uh, maar voor mensen die zeggen van ik ben het zat dat Facebook mij overal volgt, volgen nu een aantal tips. Je kunt naar de pagina van Facebook gaan en je kunt in dit menu op twee manieren komen. Je zult aan de linkerkant tussen het rijtje van groepen en lijsten die je volgt, zul je ook um, advertenties zien staan. Je zult daar zien staan apps, je zult daar zien staan betalingen, je zult daar zien staan mobiel, volgers, video's, films. En daartussenin, aan de linker rijtje, op je op de gewone pagina waar alle berichten in komen, zul je ook advertenties zien staan. Die klik je aan dan kom je vervolgens op de advertentiepagina van Facebook Ads. Als je dan op de pagina van Facebook Ads ziet, dan zie je daar een aantal opties die standaard allemaal op ja staan en op delen staan. En die kun je dus uit gaan vinken één voor één. Dan krijg je dus Facebook Ads en dan krijg je dus de eerste optie is advertenties gebaseerd op mijn gebruik van websites en apps. Dan klik je op bewerken en dan klik je op nee, mag niet. Dan ga je naar de tweede optie. Advertenties in apps en op websites buiten Facebook. Bewerken, klikken. Nee, mag niet. Advertenties op basis van mijn acties op alle sociale media. Meer hetzelfde, bewerken. Wie mag dit zien? Niemand. Dan ga je nog een stap verder. Advertenties gebaseerd op mijn voorkeuren. De heer de voorkeuren die we gebruiken om jouw advertenties te laten zien. Dan ga je naar advertentie voorkeuren. En dan kom je in een heel groot scherm. Waarin je, uit kunt, waarin je onderin ziet adverteerders die jou volgen. Dan krijg je, bij mij staat er op dit moment alleen nog maar KPN en Instagram. Omdat ik alle anderen uitgevinkt heb. Maar er stonden er dus 60. Ja, oké. Okay. Dan... Kun je, om het echt heel goed te doen, en dat vindt Facebook helemaal niet leuk, kun je naar de website Your Online Choices. Mm -hmm. Dat is een, een, een stichting die tot doel heeft om Facebook in te perken. Oké. Okay. Your Online Choices. En um, dat is één lange zin is dat. En daar kun je, daar kun, daar kun je dat dus... Uh, daar kun, daar kun je dus, uh, um, nou ja, je, vanuit Facebook ga je naar je online choices en um, je moet even beide open hebben staan. Je Facebook en de dinges. oké. En wat die site dus doet, is daar kun je dus zien, alle reclame verzamelen, wat Facebook doet aan het verzekeren het verzamelen van je gegevens. En die kun je dus allemaal zien. Wie, wie jou volgen op tv en wie wat met jouw gegevens doen. Op, dit, op mijn geval waren dat 90 Amerikaanse bedrijven. Maar wat moet een Amerikaans bedrijf nou. Nou, die met, jatten mijn foto's. Ja. Uh, filmpjes die ik erop zet. Advertenties die ik leuk vind. Foto's en filmpjes van anderen. Ja, maar die ik wat leuk moeten vind. ze daarmee doen? Daar hebben ze het toch weinig om, denk ik. Want er zijn miljoenen mensen met Facebook. Dat is een heel pluiswerk, denk ik. Ja, ik denk dat ze er heel veel aan hebben, want het is een miljardenbusiness. Het is geen miljoenenbusiness, het is een miljardenbusiness. En dan zouden ze het niet doen. Dus, dus en je kan, daar, kun je, die, daar kun je dus alles op uitvinken: van nee, mag niet. Maar gelukkig is er ook een optie naast, naast die hele lijst. En daar staat ook alles uit of aanvinken. Dan kun je dus in één keer alles 60 of alle 90. Maar die website heet dus youronlinechoices.com. Oké. Okay. Dat is een hele, hele, ja, een hele belangrijke your, site. Your own, wat, wat zei ook weer? Youronlinechoices.com Your own Your own. Online. Uh, your own, nee, online. Ik, ik, ik krijg het niet uit mijn bek. <laughs> your onlinevoices.com. Your, on, your nee, Ik, ik kan, kan het niet uit mijn bek krijgen. Sorry, ik kan het niet uitspreken. Your ik online weet, voices. Ja, ik, weet ik, ik het? Ja, Your Online Choices. Paar ze horen mij zeggen. Dus ik heb bij beter intypen in de chat, want ik kan het niet uitspreken. Sorry, het lijkt wel Arabisch. Krijg ik krijg ook niet uit mijn bek. <lacht> oh ja, ik zie het dan. Maar dat, dat is dus de site? YourOnlineChoices.com Ja, nou, nou ik het opleest, lukken het me wel met uitspreken. Oké. Okay. He, ik wist niet dat dat zo moeilijk was om met haar te spreken er zijn natuurlijk ook ja, heel, heel veel YouTube filmpjes eh, bijvoorbeeld eh, een, een populair YouTube eh, ik ga je één ding zeggen hè, voordat we muziek gaan draaien ik denk dat internet zichzelf ten gronde richt ik denk binnen tien jaar is er geen internet meer dat ga ik je nu, nu vast voorspellen want ik denk heel veel mensen het zat zijn, al die reclames en al het gezeik met uh, dit en dat. Je kan zelfs wasmachines en vaatwassers kopen waar wifi aansluiting op zit. Dat ze, via, uh, dat ze gewoon zien wanneer je je was draait. Ik denk dat mensen op een moment zo zat zijn dat ze dat ding eruit slopen. Want uh, ik denk je zelfs uh, van die uh, wat je nu al hebt in uh, ja je hebt al van die chip uh, dingetjes in je parsje, dat komt ook in papiergeld en dan weten ze precies uh, uh, papiergeld kunnen, gaat er gewoon uit gaat er ook uit maar gaat ik denk voordat dat weg want daar hebben ze geen controle over. want uh, ja maar weet je ze vergissen zich in één ding je hebt ook bitcoins daar kan je ook illegaal wapens kopen en drugs dus uh, het zal niet helpen dat papier. Zal ik je wat zo? vertellen? Ja. En ik kijk zo'n. Um, ik kijk een, een, een, een TV-serie al, al, al een paar maanden. Um, die komt uh, uit Amerika. En die TV-serie wordt gemaakt door hackers. Ja. Eh uh, de Amerikaanse bankenwereld en vooral de grote jongens zoals Goldman Sachs en, en, en al die andere gasten en zo. Hè? Morgan en Pierce, Chase en Morgan, hoe die gasten ook Die zijn bezig met hun eigen uh, ding, dat noemen ze de e-coin. En die gaat bitcoin verpletteren. Waarom? Omdat ze over bitcoin hebben de banken geen controle over. En daar houden de banken niet van. Dus wat gaan de banken doen? Die gaan zorgen dat de Amerikaanse federale overheid Bitcoin gaat verbieden. En die gaat die Bitcoin-servers uh, tegen de grond aantrekken. Zodat de banken hun e-coin kunnen programmeren. En dan gaat de Amerikaanse overheid en uh, overheden, uh, plaatselijke overheden, die gaan alleen nog maar over tot betalingen en ontvangsten in e-coin. Zodat de burgers. En dan praat ik niet over nu, maar dan praat ik over vijf jaar, tien jaar zoiets, hmm. dat die gedwongen worden om niet meer met, um, niet meer met uh, papiergeld, dat bestaat dan al waarschijnlijk niet meer, uh, zelfs ook niet meer met een creditcard of een pinpas, maar dat iedereen gedwongen wordt gewoon, omdat je gewoon anders geen bankzaken meer kan doen, met e-coin te betalen. Oh. <laughs> en uh, daarvoor moeten ze eerst bitcoin ten gronde richten. Die maar, moet vernietigd worden. Ik zie, ik daar zie, zijn ze heel hard mee aan het werk. Maar ik denk ooit, want ja, aan alles continent. Kijk, uh, we weten allemaal: alle wereldrijken die er ooit geweest zijn, zijn allemaal gevallen. Het Romeinse Rijk, het Persische Rijk, het uh, Derde Rijk, uh, noem maar op. Ook dit systeem. Ook deze westerse wereld. En uh, uh, alles wat we nu hebben, is ooit een keer. Wanneer weet ik niet. Maar uh, het is een keer afgelopen. Dan heb je geen banken meer. Mensen vallen allemaal weer drie, vierhonderd jaar terug in de tijd qua ontwikkeling. En uh, ja, je hebt het gezien toen het Romeinse Rijk instortte. Dat je de donkere middeleeuwen... Nou, daar uh, stond de ontwikkeling al in, uh, tot stilstand. Tot de 16, 1600 of zo, met de Gouden Eeuw. Vanaf die tijd is onze cultuur en ont ontwikkeling... ...constant zich gaan ontwikkelen... ...al vanaf de Gouden Eeuw. En dat is eigenlijk begonnen... ...toen de moren ...wegtrokken uit uh, bezet uh, Spanje. Want die hebben al die kennis... ...we hebben al die kennis... ...van de mooren... ...al die kennis die die... Uh, ...bijvoorbeeld, ja, bibliotheken... Nou, ...dat konden ze hier in Europa niet... ...badhuizen, al die grijn... ...ja goed, we hebben natuurlijk ook wel een hoop van de Romeinen geleerd... ...maar toen die weg waren... Ja, uh, je weet, Spanje bezet is dus geweest 700 jaar lang door de Moren. En die hebben al die kennis, waar we in de, in de 17e eeuw van profiteerden, hebben we van hun geleerd. En, dat, en vanaf die tijd, vanaf 1700, zeg maar 17e eeuw, is onze ontwikkeling tot wat het vandaag is. Maar wat? dat gaat uit een keer in elkaar storten. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Misschien maken wij het niet meer mee, maar het gaat wel gebeuren. Ik. Uh... Nou, ik wil dan, en dan hou ik erover op, dit is het laatste wat ik vooral voor onze luisteraartjes wil doen om ze te helpen in hun strijd tegen Facebook. En dit is het laatste wat ik dan ga doen. De dingen die ik... Het is heel afhankelijk ook van de browser waar je mee browst. Google en Facebook werken heel innig samen. Ja. Ik, uh, ik, ik, ik ben zelf geen Chrome gebruiker, dus daar kan ik niemand mee helpen. Maar misschien zijn deze add-ons ook voor Chrome uh, te verkrijgen, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik heb het nu even over browser met Firefox. Als je met Firefox browst, kun je add-ons in de browser inbouwen. Dat is een heel simpel, kun je klikken en doet hij allemaal zelf, hoef je geen flikker voor te doen. Een paar goede add-ons om Google en Facebook en die sites flink dwars te zitten. Eén is Privacy Badger. Privacy Badger stopt het spioneren en het, het jou volgen naar andere sites van trackers. Dat is app nummer 1. Nou ja. Dan heb je app nummer 2, die heet Purity. purity. En die uh, zorgt ervoor dat uh, de advertenties en filmpjes en alle andere troep van Facebook... ...jou niet volgt over, je, uh, over andere sites waar jij kijkt. Die stopt er dus voor dat dingen binnen Facebook blijven en er niet uit kunnen. Dan heb je Facebook Disconnect. Dat is de derde uh, toevoeging voor Firefox. Is een firewall. En die zorgt ervoor dat de derde partijen die achter Facebook zitten... dus die adverteerders allemaal... Uh, niet bij jouw profieldata kunnen okay. meer. Dan heb je nog een andere. Die, dat is mijn, mijn favoriet... Uh, want die geldt niet alleen voor Facebook, die geldt gewoon voor alle sites. Do not track me. Do not track me is een gratis Firefox add-on. En die beschermt jouw privacy. En die zorgt ervoor dat je überhaupt niet gevolgd kan worden. Okay. En dan eigenlijk nog twee hele goede: ga surfen via een VPN. Dus via, uh, een privé, hè, via een privé geheim netwerk. Die kun je downloaden voor Firefox. VPN Unlimited. Of bij Firefox, ook heel handig, de add-on Hype My Ass. Hide my Ass maak je onzichtbaar op het internet. Heb je geen, uh, geen IP-adres meer, dat wisselt constant. Heb je geen NEC-adres meer, dat husselen ze constant door elkaar. Dus is het onmogelijk voor uh, wat voor een instantie en wat voor site dan ook om jou te volgen. Dan moeten ze heel veel moeite gaan doen. Oké, okay. nou was ik mooi. En als is het taart voor een muziekje. Ja. Dat wordt Jerry Harris met Spreading All Over. Je luistert naar Aloha Radio. Het station voor jou. Confusion, aggravation, resistance. Yes, spreading all over. Jerry Harris met Spreading All Over. Ja, prachtig nummer is dit. Ja, Jacco. Dat was een kik, hè, dat liedje. Ja, dat is een mooi nummer. Zeker. Dat is leuk. Hé, hey, weet je wat ik apart vind? Ja. Dat, uh, dat, dat, dat mensen op een, uh, op een vrije avond uh, naar... Uh, ...naar een, een wildkijkpunt gaan... ...om zwijnen en herten te kunnen zien. Ja. En dat ze dan ten eerste komen... ...met de beste lading parfum op... ...met... met uh, ...nou ja, sommigen hadden witte kleding aan... ...en felle jassen... Maar het ergste nog, dat ze daar gewoon heel luidruchtig over de laatste verjaardag en de vakantie en een nieuwe auto gaan staan praten. Oh. Iedereen moet maar meegenieten die er staat. Dat zijn geen professionele natuurliefhebbers. Dat zijn geen professionele natuurliefhebbers. Ze nee. gaan dus, zich eigenlijk zo'n heel, zo heel plekje toe, zeg maar, door hun luidige praten en alles zo. Vervolgens rent het wild allemaal weg natuurlijk, want ten eerste hier ook hun al aankomen en daarna met dat gebouw hoor. En dan staan ze dus verbaasd van god, er valt hier niks te zien. En als iemand dan zegt van nee, en dat komt door jullie. Dan, dan worden ze nog boos ook, en dan krijg je allerlei rare ziektes over je hoofd gestrooid. Wat uh, is dat toch met mensen zo raar, dat ze, dan gaan ze ergens heen, en dan kun je een stukje natuur, dan kun je en zwijnen, maar dan moeten ze dat plekje claimen, zo van, weet je wel, ze gaan ook voor zo'n kijkgat hangen, en niemand mag dan meer kijken, weet je wel, er staat nog dertig man te kijken, vind ik ook veel te veel trouwens hoor, echt. Ja. Maar in ieder geval, dan staat er nog dertig man te kijken, en en, en, en, en ja dan weet je wel het, het is zo ze eigenlijk zich gewoon zo'n plekje helemaal toe met hun luid gedoe en alles zo. Al. Dan, dan gaan ze nog luid toeterend weg ook en zo expres weet je dan denk weet maar, je wat ja, ik nou een heel mooi hier. Ja, weet je waar ik nou een voorstander van ben want ik heb het altijd al raar gevonden dat je, dat, dat je zomaar daar rond mag lopen zo en zo tenminste ik bedoel zo en zo rond mag lopen. Ik vind, naast nou, ze maar betalen om daar rond, rond te kijken in zo zo'n ding. Kijk dat je. Uh, kijk, uh, ik wil geen overal hek omheen gooien. Maar ik vind, ze moeten gewoon zo doen. Iedereen gaat gewoon betalen. Het hoeft niet veel te zijn als ze maar 2 euro intree. Wat ik mooi vind in Gelderland, toen ik op vakantie daar ben geweest, dan had je dan recreatieterrein. En die was al gratis toegankelijk, mits je niet met de auto was. En het was nog niet eens duur. Dan kon je voor 3 euro de hele dag je auto parkeren. Ik denk, waarom doen ze dat niet in de rest van Nederland? En ik vind, als jij bijvoorbeeld een natuurpark bezoekt... was het maar 2, 3 euro. Laat de mensen daarvoor betalen en zet een mannetje neer... bij zijn uitkijkpunt van niet meer dan 4-5 man... en camouflage pakken, geen luchtjes en niet luidruchtig zijn... Klaar. Ik denk dat dat misschien wel een oplossing zou zijn. Ja. Want dan is er is ja, tegenwoordig we overal voor betalen. Ja, eh, graag of niet hoor. Je bent een natuurlevenhebber of niet, toch? En dat voor die 2-3 ja, ik... euro. Ja, het is alleen lullig voor jou. Voor jou. Ik, jij woont daar. Ja, nee, ja, Kijk, op zich zullen... vind ik dat geen ramp. Dus hoe moet je dat doen? Betalen. Ja, dat moet je ook weer kunnen controleren, natuurlijk ja, je, je moet ergens een manier hebben om dat, maar het is, ge, het is gewoon um ja, het is gewoon... Waarom kunnen mensen zich gewoon niet gedragen? Ja, ja dat, is, dat ben ik met je eens. Ja. Ik bedoel, wat, wat, wat is toch dat toch... Dat bepaalde mensen gewoon... Een, een, zich een plekje toe eigenen... Wat openbaar publiek voor iedereen is. En dan zoiets hebben van... Ja, alles en iedereen moet zich maar aan ons aanpassen. Want, uh... Nou, weet je... Ik, ik, wat, wat mij opvalt... Ik wil niet weer over politiek beginnen. Maar be mensen die op een bepaalde partij stemmen... Die vinden van... Uh... Ja, uh, ze moeten zich aanpassen, dit en dat. Valt me op dat die daar overal dan hebben aan de regels. Vaak. Bij de meesten denk ik, hé. Hey, zelf willen ze zich alles net wat jij zegt toe eigenen. Maar ze gunnen een ander, niks. Bizar is dat, hè. Uh, vooroordelen, dit en dat. Ik begrijp wel wat ik bedoel, hè. Ik bedoel, ja. uh, en dan denk ik, hé. Hey, die, die link leg ik wel daar een beetje. Het zijn een beetje, beetje partjepee uh, figuren, hè. Partje P. partje P. Niet partje Peer, maar partje P. <laughs> heb je nog zo'n muziekje? Of ik nog zo'n muziekje heb als dit? Ja. Ik ga even kijken hoor. Want uh, ja, ik vind het wel lekker hoor, die uh, reggae muziek heet je. Uh, lalala, moet ik eens even kijken, want ik heb hier dan Jerry Harris uh, ook net staan. Maar ik heb er nog één, als een zangeres. Ik weet niet of ik het de goede heb. Maar ik ga het proberen. Like Leaves heet het liedje. En uh, de zangeres of de band, ik weet het niet. Ik weet niet of het ook reggae muziek is. Uh, die uh, heet uh, Like Leaves, het nummer. En de zanger of zangeres of band heet Aniquatia. Nou, het is hier van sowieso geen reggae. Maar het is een beetje grungeachtig een beetje punkachtige muziek. Van die Katia met Like Leaves. Ja, dat is ook uh, herfst bijna. Hè? Ja, volgens uh, sommigen is het uh, de herfst 1 september al begonnen. Maar dat is niet waar. Dat is een meteorologische herfst, zeggen ze dan. Nou, dat ja. kan wel wezen. Maar de herfst begint pas zo. De 1 of 22 e En dat geldt ook voor de zomer. Zo 20, 21 Het is elk jaar kan het dus één dagje verschillen. Maar... En de, de mensen die eigen de natuur ook naar zich toe. Van het is zo en het is zo. En Kijk maar naar de kalender, daar klopt ook geen reet van. Want eigenlijk hebben we eh, nee, 12 maanden. Nee, het was toch 13 maanden. Want de maan komt 13 keer. Eh, draait hier rond, weet je, per jaar. Dus mm -hmm. je hebt 13 maanden, daarom heet het ook maan. En je hebt 29 à 30 dagen dat uh, maan dus uh, uh, ja je gaat dan van, van nieuwe maan naar volle maan en weer terug. En dat duurt precies een cyclus van een maand. Nou, dat de 13 keer. Nou, toen hebben ze dan de 12-tallige stelsel ingevoerd en uh, ja, dat boe en, en, helemaal uh, in de war, weet je wel. En uh, dat hebben ze met meer dingen gedaan, weet je wel. Ze knoeien met van alles. En uh, weet je wat mij ook opvalt <coughs> uh, met mensen? Uh, mensen op, uh, zijn heilig. Mensen staan boven de natuur, boven... Nou, al zal er wel of geen God bestaan, dat doet niet de zaken. Maar stel nou voor dat God zou bestaan... Dan nog zou de mens zeggen, nee, wij weten het beter... Wij, eh, alles is heilig. Je mag elkaar niet kwetsen of beledigen. Kijk, oké. Okay, eh, onnodig kwetsen en onnodig beledigen zeg ik oké. Okay, daar ben ik helemaal mee eens. Maar je hoeft tegenwoordig maar verkeerd naar iemand te kijken. Of ze worden al boos, bij wijze van spreken. Hè? Ik zou niet zeggen dat het bij iedereen zo geldt. Maar je mag helemaal niks zeggen. Ik denk, joh, wat denk je wel wie je bent, joh? Je bent maar een mens. We zijn maar zo'n klein onderdeeltje van het universum. Wat denken ze wel wie ze zijn? Of wat denken we wel wat we zijn? Ja. En uh, ik denk dat dat daardoor komt, door de hoogmoed, dat cultuur uh, op een gegeven moment in elkaar stort. En dat de mensen weer bijna terug zijn in de prehistorie. En weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Alles opnieuw moeten leren. Als straf. Voor, uh, ja, kijk maar naar de zonderval. Hè, de Babylon, uh, de grote stad. Uh, op een gegeven moment die spraakverwarring kreeg. Bewijs van spreken. En ook uh, niet alleen dat verhaal staat niet op zich, maar het is iets wat in het verleden al tientallen gebeurd is. Ja. Hoogmoed. Hoogmoed. Hielpijn. Een van de um, hoofdzondes. Ja, vind ik ook. De mens is het meest slechte dier, zo, wat oh, en, en nog het gevaarlijkste ook. <coughs> um, ja, ik. Uh, zal ik eens wat, wat, wat nieuwtjes uh, eventjes delen? Ja, doe maar. Oké, okay, nou, ja. uh, wat is er zo al gebeurd de afgelopen week? Uh, er is een Canadees vliegtuig aan de grond gehouden, omdat er allemaal loslopende leguanen in zaten. Oh, jee. <laughs> uh, die waren stiekem in de bagage meegesmokkeld, maar die hadden zich een weg naar buiten gaan, gaan, gaan vreten. En, um, nou ja, op, op dat moment kwamen ze door het gangpad in het vliegtuig wandelen en vonden mensen niet zo leuk. Nee, dat snap ik. Dus, uh, <laughs> ik vind het eigenlijk vliegtuig... wel grappig. <laughs> toen heeft het vliegtuig vier uur lang aan de grond gestaan. Dus dat is wel grappig. In hetzelfde. In het zuiden van het Duitsland is uh, zaterdag gisteren een, een gele anaconda gevonden. Een gele Alaconda, is dat een, Ja, die uh, was daar aan het uh, zwemmen in de uh, Zilverlingerzee. Een beetje tussen München en Salzburg. Mm -hmm. um, ja, de, hij is nog te klein om echt uh, schade aan mensen te kunnen doen. Maar hij kan wel super groot worden. Toen iemand heeft, het uh, land ingesmokkeld. En uh, ja, ook... Uh, dat is toch een slang ook, of zo? Of is dat een soort kokodielachter? Ja, een super, hele grote. Ah, oké, oké. Okay, okay. Als hij volwassen is, is die gevaarlijk voor mensen. Maar als ze dan een stuk of paar, zeg zeg maar, een stuk of tien loslaten daar, en nou de rest, dat vermeert zich wel. Ja. Maar dan krijgen we dan misschien de natuur weer terug, want Alleen de in, de, in de winter zouden ze doodvriezen. Ja, oké. Okay. Tropische beesten. Ja, oké, okay, dat is ook wel weer zo. Maar ja, met, met die aar, opwarming van de aarde, denk ja, ik, weet ja. je, dan krijgt de natuur, die wind weer terrein terug, want de mensen durven niet meer de natuur in. Hoi, hoi, hoi. Ja. Heel hoi, apart. Hoi. Uh, een 31-jarige man uit Haarlem is uh, uh, van fijn gesproken dat hij met een drone boven de Oostvadersplassen aan het uh, vliegen was. Vrij gesproken, dat is merkwaardig. Ja, dat is heel merkwaardig. Ten eerste, je mag daar al heel niet komen. Mm. Het is een afgesloten gebied, niet voor, uh, niet voor personen toegankelijk. Mm. Dus dan had hij, had hij daar al straf voor moeten hebben. Het tweede, dat je dan nog met een drone gaat vliegen. Moet je een extra straf. Uh, hij had runderen opgejaagd, edelherten. En uh, een boswachter had hem staan. En, uh, en waar is hij voor op vrijgesproken dan? Er was geen bewijs dat de man handelingen heeft verricht. die schadelijk konden zijn voor dieren, zijn de rechter. Wat een klootzak, zegt die rechter. Hij heeft de, dier, de dieren wel op. En daarna was niet gebleken dat hij de dieren opzettelijk met op vlucht had laten schieten. Ja, doei. Uh, ze raken niet voor niks op de vlucht. De rechters in Nederland zijn gek. Zijn echt nou, zo ver... We, weet je wat het is? Ik krijg gewoon het idee dat die mensen die rechters zijn ik zal niet zeggen alle rechters, maar heel veel wel dat ze, dat ze gewoon, het waren vroeger natuurlijk, je weet wel, jaren 60 of 70 waren het, rebellische uh, ruiljongeren. Die zijn nu volwassen, die zijn rechter geworden... die lopen zo tegen hun pensioenleeftijd dan... en dan denken ze eventjes wraak te nemen... op de gevestigste orde van toen. En dat zijn nu de ouderen. Hè? En dat is gewoon wraak. Geloof me, dat is het gewoon. Ja, dat is dat het, is het gewoon. Nou, nou, de volgende. Uh, ouderen raken steeds meer de grip op financiën kwijt... doordat alles digitaal moet. Je moet alles maar via de computer doen... en je wordt ja. gewoon verplicht, je hebt geen keuze meer... En daardoor gaan steeds meer bejaarden de fouten in met dingen. Omdat ze gewoon ja de, de, een, een, een, een nota die ze moeten betalen of een rekening... die is dan via de mail bij hun gekomen of via mijn overheid of mijn gemeente. En die hebben ze dus nooit gezien en dus niet betaald. En dus komt de deurwaarder aan de deur. En, dus ja, en, ik, vind, ik snap het niet, want die mensen moeten ze toch juist, die mensen... want iedereen snapt wel. De meeste van die bejaarden snappen geen houd van hoe zo'n ding werkt. Weet je, die moeten begeleiding krijgen. Dat van joh, Bijvoorbeeld, stel nou voor een familielid... of weet ik veel wat, of een sociaal uh, werker... Die, die dan die mailtjes uh, voor ze bewerkt... in hun bijzijn van, joh, uh, zo en zo... dat die mensen een beetje geholpen worden daarin. Door, door een familielid of zo, of uh, weet ik het... of een buurman of zo, een betrouwbare buurman. Bedoel, er moet toch iets gedaan worden voor die mensen? Want ja, ik bedoel, je hebt ook mensen jonge mensen die, die, die, die zijn digibet, die er geen bal van snappen. Die heb je ook. of mensen met een, een beperking, een geestelijke beperking, die het ook niet snappen. Die moeten toch begeleid worden in de, met dit soort dingen. Want ja, iedereen betaalt tegenwoordig belasting. Dus ik snap niet dat daar. Uh, ja, ik vraag me af of daar wel wat mee gedaan wordt hier in dit land. Nou, inderdaad. Ja, ja. Dus, uh, dan het volgende. Ja. Verplicht werk verdringt betaalde krachten. Heel veel bedrijven die personeel in dienst hebben, die zetten die personeel gewoon lekker op straat. Die ontslaan ze, want ze kunnen goedkoper personeel. Want mensen met een uitkering worden gedwongen tot onbetaald werk. Dus ja. wat doen ze? Uh, banen die leegkomen of vrijkomen doordat mensen met pensioen gaan of dat ze ziek worden of dat ze ontslag krijgen. Vaak op dubieuze wijze ontslag krijgen. ...die worden gevuld met mensen die onbetaald werk doen, die dus een uitkering hebben... ...en die dus dat werk gaan staan doen tegen de, door, voor het feit dat ze dan terecht een uitkering krijgen, zeg maar. Dus daar kun, je, daar kun jij nooit meer, als jij wil solliciteren op een baan, daar kun je niet tegenop. Ja, maar weet je echt... wat het rare is? Eigenlijk vind ik het gemeen. Het is on, oneerlijk, want die mensen worden al niet voorbetaald. Ja, ze krijgen een uitkering, maar dat is gewoon een hongerloontje. Ja, kruimers krijgen ze maar 900 euro per ja. maand. En daar moeten ze nu dus voor En dan werken. moeten ze er dan wel wat voor terug doen. Maar geef ze dan een aanvulling dat ze... Uh, op het minst een minimumloon loon hebben. Ja, het is voor, een, voor een bedrijf is het dus een hele goedkope... Bijna gratis medewerker. Nou, bij ons is dat ook aan de hand. Want, want ja... Uh... Ja, ik kan niet te veel zeggen, maar bij ons speelt dit ook, hè, waar ik werk. Dus uh, ja. ik weet niet of ze, ja, ze zullen niet gauw mensen ontslaan, maar als er een plekje leeg komt, wordt die niet meer door een ambtenaar ingevuld. Dus meer nee. zeg ik maar niet, want ja, iedereen kan dit luisteren, maar het speelt bij mij ook mijn werk eigenlijk ook een beetje. Ja, ik denk dat het op heel overal, veel... Uh, overal, overal. Speelt het maar van de gewone man, zeg maar, ja. speelt. En Het speelt niet op banken of op, uh, bij, bij hoge pieven, het is altijd weer de gewone werkende man die de lul is. Die is altijd te kleut, ja precies. Dus, uh, Microsoft gaat heel veel Skype kantoren sluiten omdat ze heel veel alles online gaan doen en ze min mogelijk mensen in dienst willen hebben. En wat ze in dienst hebben dat gaan ze uitbesteden aan India, Pakistan, dat soort landen. Nou ja. Uh, dat, dat verwacht. het positieve wel dat Skype was uh, verzocht door uh, de Belgische overheid om gesprekken openbaar te stellen dat hebben ze geweigerd controle. dat gaat niet zo heel lang duren en dan worden ze daar ja. toen wel toegevonden anders kunnen ze gaan verdwijnen uit België dan doen ze dat toch ja, okay. dat uh, voor dus kunnen ze ook breken, hè, de internet. Uh, of, officieel zitten ze in Amerika. Dus. Want, want ze kunnen gewoon zeggen, oké, okay, dan uh, sluiten we Skype af voor België. Dus zo kunnen ja, ze de ze ja, terugpakken. Uh, Zoiets zo, zo, zo van een, een, een begrensd internet is door, uh, door de Europese Commissie in de maak. Europa wil dat. Okay. Dat, is laatst, dat is laatst naar buiten gelegd, ja, ja. de Europese Commissie is aan het kijken, of ze, want ze, ze hebben eigenlijk wel stiekem bewondering voor hoe dat in China gaat. Weet je, nou weet met... je, ik vind dat bij de aangeleidige ene kant heb ik ook wel mijn bedenkingen, want je hebt natuurlijk, iedereen mag zelf weten waar die zit te kijken op internet wereldwijd. Aan de andere kant zeg ik, Amerika uh, heeft wel altijd overal een monopolie op, op dat internet. En uh, ik vind we moeten gewoon een Europees netwerk hebben. die de burgers beschermt. tegen invloeden van buitenaf. Maar ik vind, ik vind wel dat vrij. waar je totaal niet mee mag bemoeien. Ja, oké. Okay. Kijk, um, ik zeg ook. Ik bedoel, nou heb jij een andere mening nou, dan mag... die gasten in Europa. Nee, ja? nee, luister eens, luister eens. Het enige. Ik vind wel iedereen moet vrij zijn waar hij rondkijkt op internet. Tuurlijk moeten we dat doen, maar. Ik vind het wel goed als ze ons beschermen tegen invloed van buitenaf. Bijvoorbeeld die, neem nou die, die, die haatfilmpjes op YouTube of uh, van terroristische organisaties of dit of dat. Als ze die kunnen sluiten bijvoorbeeld. Mm. Om de burgers te beschermen. Kijk, je moet mensen niet verbieden van jij mag dit niet bekijken of dat niet bekijken. Daar ben ik ook op tegen. Ik vind vrij internetverkeer moet mogelijk blijven voor iedereen. Alleen, we moeten, ze moeten wel de burgers uh, en de bedrijven beschermen tegen boze invloeden van buitenaf. Snap je? Ja, ik, uh, het probleem is dat uh, Europa heeft nogal de neiging om te bepalen wat, jij wil, wat, wat je doet en wat je niet doet. En ik denk dat het dan ja, dat, zoiets dat, wordt dat van, dat uh, oh, dingen, uit, die, dingen die ons niet staan, die gaan we niet meer laten zien. Hè? Dus als iemand het niet met ons eens is, die, dat soort filmpjes gaan we bijvoorbeeld weer op, uh, mm -hmm. op YouTube. He? Dus dat je geen, geen andere mening meer mag hebben. Ja, kijk, daar ben ik op tegen natuurlijk. Ah. Ja. Dus, Vrijheid van, uh, van uh, ja, iedereen moet vrij zijn om zich eigen te uiten. Met ze geen haatdragende dingen zijn of oproep tot geweld. Moet iedereen zijn mening mogen uitdragen. Vind ik ook. Ook al ben je er niet mee eens, het uh, moet wel kunnen vind ik. Want dat is ja. democratie, simpel. Dat is uh, een punt waar nou, moeten we van blijven. Uh, dat was het voor mij. Ik, uh, ik ga lekker even naar buiten en uh, dat is het wel. Oké, okay, het is op donker hier in Den Haag. Ja, hier ook dus. <laughs> ja, dan merk je merkt het wel hè, dat het vroeger donker wordt. Zo, voor s ochtends ga ik al donker word ik al wakker. Hè? En, en als ik naar buiten kom, dan nou, begint het al wat lichter te worden, maar met de dag gaat er vier minuten vanaf. Nog even kan ik mijn licht uh, aandoen op mijn fiets. <laughs> Zo is dat. Nou, een fijne avond. Iedereen bedankt voor het luisteren vanuit mijn kant. Ik denk dat jij nog wel muziek gaat draaien. Ik ga nog even één muziekje draaien en dan sluit ik hem af. Hartstikke mooi. Hé, hey, hartstikke bedankt avonds. voor je deelname. Ik vond het heel gezellig. En ik hoop in de toekomst, uh, ja, Mofon misschien van de week nog... ...misschien iemand erbij te, te kunnen halen. Die ja. gezellig meebabbelt. moet je van tevoren gewoon even contact opnemen. Dan ga ik eens even, even, even kijken. Bezalen, ja, ja. oké. Okay. Is goed, later. Hey, ik zie je later, oei. Oké, okay, luisteraartjes, dat was Jacco. En uh, ja, we gaan nog een muziekje draaien. En dan, uh, dan gaan we deze podcast beëindigen. Dan moet ik eens even kijken, wat gaan we allemaal draaien? Wat gaan we allemaal draaien? Nou, broke for free. Wash out. Heet het volgende nummer is ook tevens het laatste nummer wat we gaan draaien. En dan gaan we ze zoetjes al eindigen. En dan horen jullie ons met de volgende podcast. Het was de podcast van de Aloha Radio voor zondag 18 september 2016, week 38. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En in mij trouwens Broke for Free met Wash Out. Of had ik dat al gezegd? Oké, okay. tot volgende week mensen. Bye bye.